7 Uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Niet alleen in Tilburg en Eindhoven, maar ook in andere landen is vandaag gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld. Onder meer in Keulen en Düsseldorf waren meer dan 10.000 mensen op de been, veel meer dan verwacht. In Berlijn, Hamburg en München waren het er nog meer. Veel demonstranten hielden zich daar niet aan de afstandsregels. Ook in Franse steden werd gedemonstreerd. Net als in Londen, waar de autoriteiten zich kwaad maakten over het feit dat de duizenden demonstranten erg dicht op elkaar stonden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. Wij ah. heb muziek, wij Ik muziek voor jou. uit. geluid. een speakers uit. Je speakers uit. Al helemaal niet maar maar maar al deze deze Maar dan heb je ook wat. Ik heb oude marie gisteravond gezien. En ik heb haar gevraagd of ze morgen misschien een colaatje wou. Met een liedje erin. En ze zei: nee, ik wil meer. Iets te past bij de sfeer de glazen met bier, en kom op bij die snaps. Dan vertrekken we hier. Ik heb het hier wel gezien, ik heb het hier wel gezien. Ze trap me mee en zij: kon. ik keek nog een keer om het was tijd om te gaan, ze zei ik ben het zat en zo krols als een kat kroop ik achteraaraan. aan? Allemaal hier.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 Het is maar hoe je het ziet Het is maar hoe je het zij zei, zei dankjewel En ze kuste me snel Het was tijd om te gaan Ze zei ik ben het zat En zo kroos als een kat kroop ik achter haar aan Alle marie Twee Ik wil je slaapkamer zien René Kars En Anne-Marie was dit Ja he, b -b -b -b. Ik zou zeggen he, Ja, welkom uh, We gaan verder met uh, Rokje En dat allemaal van uh, de broers Fred en Ron uh, van de Sidekick Ik zou zeggen blijf erbij Nog een uurtje Tot de klokjes van 8 uur Hier op die 106.9 104.5 op de kabel nee, bij plus 6a Mijn naam is Fred hij. Ik zou zeggen hallo... Tot de hit van u. Dit is weer een nieuw uur entertainment voor u met Fred Heij. Retchie Flauw in mijn tristezza hoy te boguiocido. En mi povera vida paria, solo una buena mujer presencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio el juego de remange cuando vos pobre percanta Campeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana, la vida te rie y cae Los morlacos de notar Tirás a la marcha como con el gato mauna con el mísero gato. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas y el gavión milonga entre magnates Con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican Milongeras pretensiones Se te ha entrado muy adentro En el pobre corazón Nada debo agradecer De mano a mano mosquedado No me importa lo que has hecho Lo que haces ni lo que harás Los favores recibidos Creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica Sin querer se me ha olvidado ...la cuenta de loterio que tenes en la cargaz. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros... ...sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acabala tenga pesos duraderos... ...que te abrasen las paradas con cafisios milongueros... Que digan los muchachos, una buena mujer. Hey, mañana, cuando seas mueve viejo, y no tengas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, de este amigo que ha de el pellejo. en lo que pueda, llegue la ocasión. Wat is het weer gezellig hè, Hij? I saw someone again today Who remembered me and you They ask all the same old questions I gave the same excuse They said what a shame, what a shame To lose a love so fine But I never lost you I never really lost you I never lost you You were never mine I kept on believing to believe The unspoken promises Them that you could never keep But it's a sin Oh, it's a sin Tell yourself a lie I never lost you. I never lost you. I never lost you. You would never mind. Did you give? Oh! My dreams. I get lost in your love and touch me I can't believe how real it seems And I know, Lord, I know I'll have you till the end of time Cause I never lost you You, I never lost you 'cause you were never mine. I never lost you. I never really lost you. I lose you Cause you were never mind. Laat je wel eens een schuifje openstaan. Maar ja, kan gebeuren. Dit is Chris Norman. En When a winner Love Affair ends. Hiervoor hoorde je Janiva Magnus. En You Were Never Mine. But you didn't see me. I kept out your way. All it could say Plaat. Chris Norman. De liedzanger van uh, Smokey natuurlijk. Destijds. In de jaren 70, 60... Nee, 70, ja. En when I love a fans. Blijf erbij. Tot 8 uur ben ik bij u. Mijn naam is Fred Goedenavond. En uh, ja... Dan, uh, we gaan lekker uh, ook nog iemand in de uitzending halen. En uh, ja. Nou, Chris, schiet maar even op nu. Vins, een hele goede avond. Hey, goede avond. De oh, prachtige goede... muziek hier op de grond. Ja, hè? Lekker. Ja, echt wel. Ja. Ja, de jaren zeventig. Ja, jaren 70, Ja, dat is een beetje, ik denk, uh, ja, ik, ik weet niet wel, welke leeftijd jij zit, maar... 48. Ja, nou ja, dan zit je ongeveer uh, ja, dezelfde leeftijd. Ja, maar ja, dat is uh, prachtige muziek. Dat is echt muziek, dat is, uh, hoe zeggen ze dat, uh, oneindig hè, eigenlijk. Hè? Ja, ja, ja. Het ja. blijft altijd bestaan. Ja, dat zeg ik. Dat, uh, ja, dat zijn de namen nog hè, van, uh, van de jaren 70. Ja. Smokey ja. en uh, ja. Ja, die dat, uh, Eagles, ja. de Lucky Brothers. Ja dat, uh, ja, dat blijft altijd denk ik. Ja, dat zal eeuwig altijd ja. blijven. Dat ja, dat is tijdloos. Dat is inderdaad helemaal ja. tijdloos. Ja. ja. Hey je maar jij hebt ook een single aangebracht samen met Maria Gozen. Ja, dat klopt. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, die titel is. Uh, dit is, dit het, is moment. het moment? Dit is jouw ja. moment. Ja, dit is mijn moment, ja <laughs> <klopt>. <laughs> Ten eerste hartelijk bedankt dat ik bij jullie in de uitzending, of dat wij bij jullie in de uitzending uh, mogen zijn. Ja. En uh, nee, uh, dit is het moment. Dat is nou, uh, even kijken, een maand, uh, een, uh, een maand geleden uitgekomen ongeveer. En uh, nou ja, het gaat hartstikke lekker. En, ja. Uh, hoe dat, uh, nou ja. We zijn er ontzettend blij mee. Ja, want uh, ja, ik heb uh, eventjes een beetje rondgesnuffeld, natuurlijk. En uh, ja, het dat, uh, dat loopt inderdaad uh, ja. goed. Ja, hij loopt lekker. Uh, ja. Uh, en uh, ja, we hebben geen klagen. Dus uh, nee, uh, we zijn uh, super blij dat we uh, overal zo'n beetje gedraaid worden. Ja. En uh, nou ja, dat is gewoon... Uh, kijk, daar doe je het eigenlijk gewoon voor. Hè? En natuurlijk uh, ook de mensen die natuurlijk gewoon uh, kijken naar het nummer, luisteren. Op uh, YouTube uh, kijken, op uh, Spotify. Uh, die ze... Ja, maar dat is ook belangrijk. Dat is uh, dat totaal is onbelangrijk. niet onbelangrijk natuurlijk. Dus, uh, alle mediaplatformen daar wordt ook wel gekeken. Dus daar zijn uh, Maria en ik gewoon ontzettend uh, blij mee. Ja. Want, uh, ja... Dit is uh, jullie eerste single? Dit is uh, onze eerste... Uh, uh, die werd samen. Ja. En uh, dat is eigenlijk een beetje ontstaan een, uh, door het feit dat wij... Uh, nou ja, niet dit jaar, want dit jaar is natuurlijk vervalt alles... ...maar uh, afgelopen jaar kwamen we elkaar regelmatig tegen op, uh, op uh, hoe heet het, uh, met het ja. Ja. ja. En uh, op een gegeven moment zei Maria ook uh, tegen mij van... Uh, ...nou uh, vindt ze lijkt het je leuk om, uh, om samen wat te doen. Nou ja, Maria en ik kunnen uh, dat gewoon heel goed met elkaar... Ja. En ja, toen zeiden we ook tegen elkaar van, uh, nou ja, dan, dan doen we dat. Maar wat het wel is, dat is, ik zit, uh, ik zit een beetje in de slagerpot. En uh, Maria heeft, een uh, aantal jaren geleden, heeft zij ook uh, een aantal nummers in de slager uitgebracht. En ze had eigenlijk wel horen nou, om nog een keertje weer wat uit te brengen in, in, in het slagerwezen. Ja. Ja, ja, uh, slagerwezen, uh, ja. Ja, dat... Uh, ja. Ja, dat... Vulden we elkaar goed aan, zeg maar. Ja, absoluut. En uh, dus op een gegeven moment... Uh, ja Maria die werkt uh, samen met Martin Sterker. Ja. En uh, die heeft zijn een aantal nummers onderuit gewacht. Waaronder de uh, bandido en uh, zweven op de wind. Ja. En uh, je vader is hier. En uh, ja, toen, zei, toen zei ze van nou dan kunnen we wel naar Martin toe gaan. Dus een week later zijn we eigenlijk uh, daar naartoe gegaan. En uh, ja, toen hebben we met z'n drietjes eigenlijk achter de piano gezeten. En uh, dezelfde avond was eigenlijk de melodielijn uh, al uh, geboren. ja het dus is heel snel gegaan. En Martin heeft er toen een hele mooie... Uh, mooie tekst op uh, opgeschreven. Vervolgens heeft uh, Robert Vecht heeft daar een, een hele leuke videoclip van gemaakt. En uh, zo is het eigenlijk gewoon tot stand gekomen. Ja, maar die kunnen ze allemaal bezichten op YouTube natuurlijk. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat gaat ook prima. Ja, dat gaat ook prima. Hartstikke, dat gaat echt, echt, echt leuk allemaal. Dat daar, uh, ja, dat is echt gewoon super. Ja, want uh, heb uh, hebben jullie ook nog een eigen site of zo, Waar een nummer te streamen is? Uh, Maria, die ja, die gewoon uh, YouTube kan je, kan je hem sowieso natuurlijk zien. En uh, uh, hoe heet het? Uh, Maria heeft gewoon haar eigen uh, Facebook, heet, uh, Maria en haar uh, fanclubpagina. Uh, en ik heb ook mijn fanclubpagina en natuurlijk ook mijn Facebook. Maar uh, ik heb zelf ook nog een website dan onder uh, Ja. En uh, ja, daar kunnen ze uh, alles uh, zien en uh, bekijken in principe. Oké, okay. hey, zit, zit er nog meer het Misschien uh, uh, Gezamenlijk bedoel ik? Nou ja, iedereen en ik hebben met elkaar afgesproken van. Uh, uh, ik ben op dit moment ben ik uh, weer bezig met uh, mijn, uh, mijn eigen nummers. En uh, Marie nou. is natuurlijk ook uh, bezig met haar eigen nummers. Maar wij hebben wel tegen elkaar gezegd: gewoon van uh, we kijken het gewoon eventjes aan. Hoe dit uh, allemaal uh, verder, uh, verder loopt. Maar uh, we hebben onlangs, uh, onlangs hebben we al lang met elkaar gesproken dat we waarschijnlijk in de toekomst toch nog wel eens een keertje weer wat uh, met elkaar samen doen. Want het is ons uh, voor de rest gewoon hartstikke goed bevallen hoe het uh, allemaal is gegaan. Dus, uh... Ja, want het is niet zo dat. Uh... Ja, het is gewoon een, een hartstikke leuke meid om mee samen te werken. En dat uh, maakt het natuurlijk ook een stuk plezieriger om um, um een duet uh, samen met elkaar te doen. Ja, het is niet zo dat jullie nu allemaal uit gaan brengen, net zoals uh, uh, Frans Bauer en Marianne Weber, zeg maar. Nee, nee, Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, kijk, weet je wat dat gewoon is? Dat is uh, we zijn alle twee natuurlijk uh, uh, normaal, kijken nu heb je natuurlijk uh, de hele gebeuren van uh, wat er, wat er, de situatie wat er op dit moment aan de hand is uh, in Nederland. Ja. Uh, dus, je, dus je bent sowieso uh, uh, sta je stil, eigenlijk in feite. Maar ja, je, het is wel zo dat je nu al uh, weer bezig bent met nummers voor het aankomende jaar. Ja. En, en, en de zomer. En, uh, en het, nou ja, dus uh, ja, dat betreft zijn we wel gewoon druk bezig. Uh, net zo goed als uh, ik bezig ben is uh, Maria daar ook uh, mee bezig om bepaalde dingen te doen. Ja. En uh, ja, we hebben gewoon gezegd in de in de loop der tijd. Uh, dan gaan we gewoon kijken of we weer een leuk momentje met, met elkaar op uh, kunnen nemen. Want ja, het is gewoon goed, uh, goed uh, bevallen bij de mensen. Dus, uh, ja. Ja, en dat zegt al heel veel. Meteen. Ja, nou ja, en uh, moeten moet jullie samen ook bevallen natuurlijk. Uh, ons bevallen voor de rest wel twee, maar daar, daar zou het absoluut helemaal niet aan liggen. Hoor. Maar nee. dat is meer de tijd dat je eraan moet besteden uh, samen. Ja. En, en je moet ook de, de tijd hebben. En dat is gewoon, het, uh, ja, daar, daar, daar valt het soms wel eens uh, op. Ja. Voordat je een nummer uh, hebt, voordat het uh, allemaal uitgebracht kan worden, ja, dan ben je toch ook alweer twee maanden verder, anderhalf maand. Of. Ja inderdaad. Ja, dus je krijgt het zo meteen in de zomertijd natuurlijk uh, er doorheen. Maar dan ben je ook alweer een aantal weken ben je verder, dus dat gaat, ja, het gaat hartstikke snel allemaal. Ja. Hey, noem nog één keer je site, Vince. W -w -w Vins. www.sangervins en Maria kunnen ze vinden op Facebook. En uh, we werd, uh, we, daar is uh, alles te zien, en, uh, maar mijn andere nummers die zijn ook gewoon te zien uh, op uh, YouTube. Net zo goed als de, die van, uh, Maria, uh, ja, van Maria Gozen is ook uh, te zien op, uh, op YouTube, haar nummers. Ja. Dus, uh, ja, ze kunnen overal eigenlijk wel kijken, Toets maar gewoon in Fins, uh, Zanger Vins of uh, Maria Gozen. En dan uh, ook ze zien ons samen, dit is het moment. En dit is het moment, of, uh, inderdaad. Of uh, haar nummers en mijn nummers. Oké, okay. ik denk dan om lekker te gaan draaien. Helemaal super, geweldig, ja. Nou, ik zou zeggen, bedankt voor je tijd. Uh, ja, uh, jullie ook natuurlijk. Hartelijk bedankt dat wij in de uitzending bij jullie mogen zijn, hè. is prima. Hoi, Pins. Groetjes en een goed weekend. Doei. Groetjes doei. aan... Uh, aan, uh, aan, uh, aan Maria. Of ja, ja Maria. Ja, ja, ik <laughs> doe de groetjes aan Maria. Oké, okay, hé. Hey. Hoi, hoi. hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. En je voelt je alleen. Maar dat is niet waar. We zijn nog niet klaar. Het is een gevoel dat er iets gebeurt, dat er iets verandert, want jij bent het doel. Dit is het moment. Ik heb zo lang gewacht dat jij zou zijn, zag ik in mijn droom. Ik heb je verwacht. Onze tijd, en ik heb geen spijt van alles wat ik moest doen om hier en nu te zijn. Ik zal het zo overdoen. En alles om ons heen. Het gevoel Dat er iets gebeurt Het is een wonder dat ik dat nog kan verdragen. Want jij neemt de dingen immers niet zo nauw. Complimentjes die zijn zeldzaam en ik zal er niet om vragen. Het is een wonder dat ik nog altijd van je hou. Toch kan je soms heilig zijn. Zo oh, kinderlijk naïef zijn, zo open en zo zacht, zo mooi wanneer je lacht, dan heb je weer die charme, dan wordt mijn hemel. Geen dag voorbij, of er is nou wat los Dan ben je zachtjes uitgedrukt, een beetje narrig Je wordt om elk wieze wasje bijna boos En je gedraagt je onvolwassen en als darig. Op zo'n moment kan ik dan beter maar niet zeggen want je bent dan onuitstaanbaar obstinaat. Meestal werk ik dan zo tactvol om het zelf maar bij te leggen. In de hoop dat dan de buis snel overgaat. Maar toch kan je soms heel lief zijn. Zo kinderlijk, naïef zijn. Zo zo zacht, zo mooi wanneer je laat, dan heb je weer die charme, dan wordt mijn hemel blauw, dan wil ik jou omarmen, en hou ik weer van. nou eenmaal, Ramon Beense. En het is een wonder dat ik nog altijd van jou entertainers van YouTube klokjes van 8 uur. Ik heb een uh, verzoekplaatje van mijn collega Albert Jan Vos. En uh, ja, hij wilde een uh, plaatje van ellende worden. Tina Martin. En ja, uh, was sorry maar genoeg. Nou, hier komt hij hoor.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 Tu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 Sorry maar genoeg, Tino Martin, aangevraagd door Albert Jan Vos. En wij gaan naar de drie op een rij van Fred Heij. Tot zo. De drie op een rij van Fred Heij. Too late to try again with you. We're in the middle of ending something that we do.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 Oh, dat waren ze dan weer. De drie op een rij van Fred Heij. En zo was het uh, als eerste. Uh, Viola Wills. En If You Could Read My Mind. En natuurlijk ook uh, als tweede. Too Much, Too Little, Too Late. Johnny Mattis en Denise Williams. En natuurlijk George McRae met Sing A Happy Song. En we gaan lekker verder met Daisy Talens. En ik voel en ik zie... you mm -hmm. En ik zie en ik heb nog een verzoekplaatje. Die is afkomstig van Federico. Jij wilt een plaatje horen? Uit de Entertainment For You Dutch Top 5, de nummer 1. En Wilfred, bel eens. En waar ben je nu? Uit de Entertainment For You Dutch Top 5.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 Uit wat je zei als je werkelijk omgeeft. Wacht er alsjeblieft op mij. Alsjeblieft op mij. Oh, yeah. Wacht dan alsjeblieft op mij. Uit Entertainment For You, dus top 5, nummer 1. Wil Fred Bellis, en waar ben je nu? Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM, Zandvoort met Entertainment For You. and I last number two Engelbert Humperdinck and How I Love You You hold me in your eyes In your own special way I wonder how you know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 Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En hopelijk weer gewoon tot volgende week. En groetjes bij mij, een goed weekend en geniet ervan. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.